12 uur, door al negens met het NOS-journaal. Bij de Nederlandse tak van Thomas Cook en Nekkerman Reizen... kunnen geen vakanties meer worden geboekt. Het bedrijf sorteert daarmee voor op hun faillissement. Mocht het zover komen, dan kunnen klanten hun reis gewoon afmaken. Ze vallen onder een garantieregeling. Klanten die nog op vakantie moeten, worden omgeboekt... naar een andere reisorganisatie of ze krijgen hun geld terug.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 Is langs. De entree is gratis. 100% van de scheidsrechters wordt uitgescholden. Doe eens lief. Dankjewel. Namens de scheidsrechters en sieren. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM luncht.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 Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Dankjewel Angela voor deze aankondiging. En wat uh, klink ik dof, hè? Of ligt het nou weer aan mij? Ik ga mezelf eens even een beetje omhoog schroeven. Kijken hoe het nu klinkt. Nou goed, in ieder geval een hele goede dag deze maandag. Weer een nieuwe week van Zandvoort Lunch. Bij ZFM Zandvoort, het geluid van Zandvoort. En u weet het, u kunt natuurlijk luisteren via de radio. 104.5 of in de auto, 106.9. U kunt ook de ZFM app downloaden. Dan heeft u niet alleen de muziek, maar zelfs ook nog al het nieuws en het weerbericht en alles wat je maar wil weten over Zandvoort. Dan hebben we natuurlijk ook Kanaal 40 via SIGO TV. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon meekijken, hè? Via www.zfm-live.nl Geval weer een verse maandag hier bij uh, ZFM en Zandvoort Lunch. En wat gaan we in deze uitzending doen? Nou ja, eigenlijk wat u van ons gewend bent. We starten straks met een 3-in-1. En uh, we gaan om half 1 en half 2 weer een kijkje nemen bij het regionale nieuws. We zien wat er allemaal het afgelopen weekend weer gepasseerd is in de regio. Daarna uh, volgt meteen het weerbericht rond de klok van kwart voor één... heb ik weer een heerlijk recept voor u klaarstaan. En die heb ik gepikt van Esther Koning. Want die had hem gisteren op Facebook gezet. En het leek me zo lekker. Zo trek in. Ik, denk, nou, ik hoop dat de luisteraars daar ook trek in hebben. Dus dat ga ik u straks voorlezen. En kwart over één hebben we weer een gesprek... met onze razende reporter van de Zandvoortse Courant. Niemand minder dan Joop van Es Junior. En hij gaat ons vertellen... En bijpraten over alle Zandvoortse gebeurtenissen. Uh, ja, dus daar zijn we natuurlijk ook heel benieuwd naar. En vaak neemt je ook even een kijkje in de toekomst. om even te vertellen wat ons het volgend weekend te wachten staat. Maar zover is het nog niet. Het is ook nog niet zover, want woensdag. woensdag wordt een hele bijzondere uitzending bij Zandvoort Lunch. Ah, ja, echt waar, hoor. Echt waar. Hebben wij een primeur? Oh, het gaat zo gezellig worden. Zoals u weet uh, hebben we afscheid moeten nemen van uh, burgemeester Niek Meijer. Hij is nu gewoon weer zondermeester, gewoon burger. En uh, we hebben een nieuwe burgemeester gekregen. Die is beedigd vorige week donderdag. En aanstaande woensdag is hij hier in de studio... Jawel, jawel. Een nieuwe burgemeester en een bijna nieuwe sidekick die dag. Imka Drommel komt ons weer versterken. Zij komt ons weer updaten als sidekick over het weer en alle nieuwtjes rond Zandvoort. Dus ook dat weer hartstikke gezellig. Maar goed, woensdag wordt dus een, een uitzending speciaal gewijd... aan onze nieuwe burgemeester, David Molenburg. En het lijkt me een hele aardige man. Wat dat betreft treffen we het hè, met de burgemeesters. We hebben altijd aardige burgemeesters. Heel betrokken. Maar goed, genoeg uh, uh, ge neelt. We gaan het uh, muziekje inzetten. Zoals ik zei, we starten met de drie in één. En uiteraard, dat kan natuurlijk ook Azianders, niet anders, is die vandaag speciaal voor onze dree. Mijn dromen Ergens hier ver vandaan Waar ik zo graag wil komen Daar waar geen leed kan bestaan Droom, Gij kent geen pijn Daar wordt geen strijd gestreden Daar waar mijn broeder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 Dus al 15 jaar op de koppa vandaag niet meer onder ons. 23 september 2004 overleed hij in Woerden en uh, vandaar dat ik, uh, omdat het nu 15 jaar is, toch een rond getal, en vandaar dat ik een eigenlijk uh, de eer heb gedaan om een in, om hem in de drie in 1 te zetten. En gaandeweg dacht ik... oh, Dolly, let op je stem... want je moet straks nog twee uur praten. Ik zat weer zo hard mee te brullen. Hebben jullie dat ook met Hé, hazers? Och, dan kan je toch niet gewoon stil blijven zitten? Maar goed, er zullen er zat zijn... die, die nou net even het geluid hebben uitgedraaid. Sorry! Goed, André Gerardus Hazes. Ja, hij was een Nederlandse volkszanger. Die vanaf de late jaren 1970 immens populair was met zijn eigen tijdse vormen van het levenslied. Hij geldt als een van de meest succesvolle artiesten van Nederland, maar ook in Vlaanderen. Hij is geboren op 30 juni 1951 in Amsterdam. Zijn ouders waren Joop Hazes en Miep Botschuiver. En hij is drie keer getrouwd geweest. De eerste echtgenote heette Annie Dijkstra. De tweede Ellen Wolf. En de laatste, wie kent er niet, Rachel Hazes. En uit die huwelijken zijn een aantal kinderen geboren. Zoals wij daar kennen natuurlijk. André Hazes junior en Roxanne Hazes. Maar ook Nathalie Hazes en Melvin Hazes. Goed, ik wens ze allemaal heel veel sterkte vandaag op deze dag. We gaan verder met het programma. En uh, laten we gaan luisteren naar Randy Newman met Short People. Met a Short People. En uh, ik neem u toch weer even mee naar een artiest in het licht. En uh, weer een Nederlander. En dan is het uh, wel gedaan met de Nederlanders in de rij van artiesten in het licht. Want er zijn nog drie hele grote jongens die vandaag een uh, memorabele dag hebben. Maar ik neem u even mee naar Dolph Brouwers. Want uh, ook voor hem is het een uh, speciale dag vandaag. Ook voor hem is het zijn sterfdag. En uh, ik heb gekozen voor het nummer, oh wat is het toch fijn. Maar uh, uh, ik, er staat me iets bij. Hè? En misschien weet een van onze luisteraars dat. En uh, kun je me daarover updaten. Ik kan er namelijk nergens iets over terugvinden op het internet. Er staat me zoiets bij dat dit nummer, oh wat is het toch fijn. Uh, ooit is opgenomen met Dolf Brouwers en het Zandvoorts mannenkoor. Of ben ik nou in de war met een ander nummer? Ik, ik, ik kom er niet meer uit. Help! Weet iemand wat? Nou, we gaan hem alvast draaien, ik hoop te horen. Artiest in het Licht. Mijn tante is al 80 jaar, maar is nog steeds van zes zesde klaar. Karate is haar liefste sport. In de deuren gaat een hard. Als zij weer aan de bukken gaat, kun je het horen op de straat. Ja, pas dan op zijn de marathon.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 Zo heel sportief, van trimmen word ik depressief. Het liefst zit ik in de tuin, met het zonnetje op mijn kruin. Gelukkig zijn, dat is voor mij een lekker bordje rijstenvrij. Oh, spelen op de zolder met mijn trein. Ik heb altijd al stations in de zijn. Een zo in gouden rand, een bordje in je hand. De trein die moet op tijd zijn, dus geef ik gouden tijd zijn. Om fluiten te mogen blazen, breng mij in extase. Ja! Yeah. Adolf Brouwers, geboren op 31 augustus 1912 in Utrecht en overleden op 23 september 1997 in Den Haag. En dat is dus uh, alweer 20 jaar geleden dat hij uh, heen ging. Hij heette Adolfus Brouwers en hij was een Nederlandse operettesanger en comiek. En hij werd op 60-jarige leeftijd ontdekt door Wintheeschippers en groeide als chef van Oekel uit... tot hoofdrolspeler in een televisieprogramma voor Schippers... en in een reeks stripverhalen getekend door Theo van den Boogaard. Tot zover... Uh, Dolf Brouwers. Ik zit even naar de klok te kijken. Nog drie minuutjes. Dan gaan we naar het regionale nieuws en het weerbericht. En tot die tijd draai ik een heerlijk nummer van Santana. Wat een wereldnummer, oh, kippenvel! Het nieuws bij ZFM Zandvoort vandaag gepresenteerd door door mij, door Dolly. Donderdagavond 19 september is de heer David Molenburg geïnstalleerd... als nieuwe burgemeester van de gemeente Zandvoort... tijdens een buitengewone raadsvergadering. Raadslid en vervangend raadsvoorzitter Astrid van der Veld... zat deze speciale raadsvergadering in de raadzaal voor. De commissaris van de Koning, Arthur van Dijk... nam de eet af en aan loco-burgemeester Joop Perensen... ...was de eer om David Molenburg de amsketen om te hangen. Na de buitengewone raadsvergadering kregen alle Zandvoorters de mogelijkheid... ...om in de Peddoclub op het circuit kennis te maken met de nieuwe burgemeester... ...David Molenburg en zijn partner Pauline Eenhoorn. Kijk op de Facebookpagina van de gemeente Zandvoort... als u de raadsvergadering van donderdag terug zou willen zien. Kan ook via de website trouwens hoor. Dan woensdag 25 september, aanstaande woensdag dus... zal de nieuwe burgemeester te gast zijn bij het, ons programma Zandvoort Luncht. Twee jongens zijn in uh, zijn zaterdagavond rond het middernacht het slachtoffer geworden van een straatroof in het Kenauwpark in Haarlem. Het tweetal zat op een bankje toen zij vanuit het niets werden belaagd door twee personen. Een van deze personen trok een mes en eiste de persoonlijke eigendommer, waaronder uh, telefoons van de jongens. Na de straatroof gingen de twee daders ervandoor. De politie is op zoek naar getuigen van deze straatroof. En mensen met meer informatie hierover kunnen bellen met telefoonnummer 0900 8844. De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag drie mannen aangehouden... voor het stelen van een driewieler voor minder valide in Overveen. De driewieler behoorden toe aan een minder valide vrouw. Rond één uur troffen agenten de fiets met daarop meerdere verdachten aan. Zij fietste in de richting van Haarlem. De drie mannen zijn aangehouden voor diefstal... en agenten hebben de fiets teruggegeven aan het slachtoffer. Vanaf vandaag tot en met 27 september, dus dat is de hele week... houdt de Koninklijke Landmacht een oefening op en om het complex Leiduin van Waternet... Mogelijk ziet u in de buurt van het oefenterrein lege voertuigen op de openbare weg. Daarnaast wordt wacht gelopen rond het terrein en bij de ingangen. En de aanwezigheid van de militairen heeft te maken met deze oefening. Het kabinet gaat er alles aan doen om de Formule 1 race volgend jaar op Zandvoort door te laten gaan... ondanks de problemen met stikstof...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 Weer of geen weer, zomer of hartje winter, het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, na een vrij, zonnig en warm nazomerweekend ziet het weerbeeld er de komende dagen heel anders uit. Ja, vandaag, dan is het nog best een aardige dag. De regen trekt geleidelijk naar het noordoosten weg en daarna volgt de meest droge maandag met naast wolkenvelden ook af en toe zon.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 De zuidenwind is duidelijk aanwezig en het wordt een graad of 18. Nou, de rest van de week is het wisselvallig met dagelijks kans op regen of buien. En zo nu en dan schijnt ook de zon. De temperatuur stijgt naar 18 tot 20 graden. En daarmee blijft het te warm voor de tijd van het jaar. Nou, ik vind het niet erg hoor. En dat was dan de weersvoorspelling voor deze 23 september. En uh, waarop de astronomische herfst is begonnen, officieel. En dit weerbericht werd u aangeboden door Rico Schreuder... met Amateur Hour. Het is nu Recipe Hour. We gaan lekker kijken wat we vanavond weer gaan maken. En wat we op tafel gaan zetten. Het wordt een heerlijke Duitse kartoffelsalaat. En die heb ik gepikt van Esther. Esther Koning. Ja, zij had hem... Uh op Facebook gezet en uh, het zag er zo heerlijk uit. Ik denk, oh, die ga ik met jullie delen. Goed, we zijn iets vroeger dan normaal... maar ik hoop dat jullie klaar zitten met de pen en het papier. Zo niet, dan kun je natuurlijk altijd als je denkt... van nou, dat wil ik ook gaan maken... kun je natuurlijk ook eventjes naar onze Facebook-site... facebook.com /facebook slash zandvoortluncht... En uh, daar staat dit heerlijke recept compleet met foto op. Goed, Duitse kartoffelsalaat. Wat hebben we allemaal nodig? We hebben nodig 700 gram kleine nieuwe aardappeltjes. En die horen dan gewassen en ongescheeld te zijn. 8 gesneden bosuitjes. Een hardgekookt ei. 150 gram hamreepjes. 2,5 deciliter mayonaise. 1 theelepel paprikapoeder, dan naar smaak peper en zout en geknipte bieslook. Dat waren de ingrediënten. Dan gaan we nu kijken wat we hier allemaal mee moeten gaan doen. U kookt de aardappeltjes gaar in ongeveer 15 minuutjes. En dat doet u in ruim kokend water met zout. Giet de aardappeltjes af en laat ze uitlekken en afkoelen. Snijd het hardgekookte ei in stukken en meng de mayonaise met paprikapoeder, zout en peper. En verdeel dit over de afgekoelde aardappeltjes. Voeg dan de bosui, de hamreepjes en het ei toe en schep alles door elkaar. Doe de salade in een schaal en verdeel hier de bieslook overheen en dan ben je klaar. Nou, rest mij alleen nog maar Esther te bedanken dat ze dit gepost heeft. En uh, jullie een eet smakelijk toe te wensen vanavond. Of een andere keer als je het gaat maken. Weet je wat we gaan doen? Weet je, ga ik dat ding naar beneden. Weet je wat we gaan doen? We gaan uh, nog eens uh, een uh, jarige eren. En uh, we hebben nog een paar hele leuke jarigen. Laten we beginnen met uh, Mr. Bruce Springsteen. Want ook hij is jarig. En hij wordt maar liefst 70 jaar vandaag. Oh, oh, oh, oh. Nou, daar komt hij. We gaan even luisteren naar een van zijn prachtige liedjes. Artiest in het licht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 And worse that sends me Hij is vandaag 70 jaar geworden. Hij uh, is in 1949 geboren in Long Branch, New Jersey, in de Verenigde Staten. Een fantastische rockzanger met zijn eigen geluid. En uh, nog een grote jarige, uh, Julio Iglesias, die is ook jarig vandaag. y en el licht Bine que hoy me quieres igual que ayer que en nada ha cambiado que tú siempre me has sido fiel <mogelijk> Por eso dime que Aún recuerdas el tiempo aquel Añoras los los que Te te la primera vez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 Sígueme y donde vaya a cualquier lugar, tú sabes que yo no sé, vivir cuando tú no estás, por eso quiérenme, quiereme cada día más, tú sabes que yo no sé, vivir cuando tú no estás. Julio Iglesias. Hij, uh, hij is zelfs nog ietsje ouder dan zeventig uh, geworden, zoals net uh, onze bos... Uh, hij, hij is 76 geworden al vandaag. Ik kan me bijna niet voorstellen. Het worden allemaal oudere mannen. Hè? Uh, ja, dus uh, in 1943 is hij geboren in uh, Madrid, Spanje. We draaiden net het nummer Quéreme. En trouwens van de bos hebben we het nummer The River gedraaid. Dat was ik even net vergeten te vertellen. Maar goed, uh, Julio José Iglesias de la cueva... Zo heet hij eigenlijk, wat een mooie naam, hè? exotisch. Ik kan best voorstellen dat je daar als Nederlandse dan uh, denkt van... oeh, ik wil ook zo'n naam. Nou, die heeft zich gekregen. Nou goed, in ieder geval uh, een Spaanse zanger. De best verkopende Spaanse artiest trouwens ook. En internationaal een van de bekendste Spaanstalige zangers. En hij is dan ook nog eens een keertje de vader van zanger Enrique Iglesias... die ook enorm beroemd is geworden... Nou, hij heeft nog meer kinderen, uh, uh, ja, zoals uh, Julio José Iglesias, uh, Gabelli Iglesias en, en nog veel meer. En hij is uh, getrouwd met Miranda Rijnsburger, een, een Nederlandse dame. En uh, ook is hij getrouwd geweest met Isabel Preysler. Goed, dat was uh, Julio Iglesias. En we gaan weer gewoon gezellig verder met het programma. Ik heb nog één uh, jarige... Nee, niet een jarige sterfdag volgens mij. Nou goed, nog één artiest in het licht voor u strakjes. Maar dat gaan we in het volgende uur doen. En we gaan nu even verder met een oudje van Mary Wells. En we gaan door met Bengengong van T-Rex.